Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel zegt dat de voor Merkel leek... blijft steken op ruim 20 een verlies van 5 procentpunten. Schulz sprak van een bittere en dramatische dag voor de sociaaldemocratie. De SPD gaat in de oppositie, wat betekent dat Merkel twee coalitiepartners nodig heeft. De rechtspopulistische AfD is de derde partij van Duitsland geworden met zo'n 13 van de stemmen. De AFD maakt daarmee haar debuut in de bondsdag. Die telt straks meer fracties dan ooit, want ook de liberale FDP, de Groenen en Die Linke haalden de kiesdrempel. De gezamenlijke oppositie komt met een alternatief plan voor het eigen risico in de zorg. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen voorkomen dat het eigen risico volgend jaar stijgt... maar daardoor zou de zorgpremie ongeveer een tientje per maand hoger worden... Volgens GroenLinks kan zo'n premiestijging worden voorkomen door een eenmalige verhoging van de rijksbijdrage aan de verzekeraars. Tijdens een kamerdebat morgenavond zal GroenLinks dat namens de volledige toekomstige oppositie voorstellen. Bij Spier in Drenthe is het lichaam gevonden van een 18-jarige vrouw. Het lag in een greppel langs een weg tussen Pessen en Spier. Volgens de politie gaat het om een vrouw uit Pessen die sinds gisteravond werd vermist. Ze vertrok toen van een schuurfeest in de buurt.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 Zo, welkom terug bij dit eh, tweede uur van CFM Klassiek op deze prachtige zondagavond. We begonnen dit eh, tweede uur met het String eh, quartet, oftewel strijkkwartet. Nummer 3, Opus 41, deel 3, het Adagio Molto. Dat wil zeggen dat het behoorlijk traag gespeeld moet worden. Het werd gecomponeerd door Robert Schumann. En het werd uitgevoerd door een ensemble met een hele lastige titel. Namelijk het Quatuor Modigliani. Je moet toch je talen spreken als je zo'n programma als dit maakt. Goed, we gaan verder met een nocturne. en Een nocturne is eigenlijk een stuk dat je in de avond of in de nacht moet spelen. En een van de grote mannen op dit gebied was natuurlijk Frédéric Chopin. Van hem gaan we luisteren naar de Nocturne nummer 5 in Vis Majeur. Daar was die man ook gek op in die toonsoorten met heel veel kruisen en mollen. En opus 15 nummer 2, dat is hem. En het wordt gespeeld door Fazil C. Luisteren naar het uh, La Fête du Polymnie. Dat is een uh, orkestsuite met als nummer RCT 39, deel 4 daaruit. Um, en dat deel 4 heet Air Grave et Majestueux. Het is uh, gecomponeerd door Jean-Philippe Rameau En het wordt uitgevoerd, in dit geval door Christophe Rousset... ...samen met uh, Le Talent Lyriques. ...dan waren we dus weer eventjes terug in de barok met Jean-Philippe Rameau. Nu weer een heel andere periode en we springen weer een stuk in de tijd... ...maar we blijven wel even bij de Franse componisten... ...want we gaan luisteren naar een pianoconcert in G-majeur, M83, deel 2. En dat is getiteld Alle Adagio Assai. Het stuk werd natuurlijk geschreven door Maurice Ravel... En het wordt uitgevoerd door een niet de eerste de beste pianist, namelijk Marta Algerich. En samen met het Orkestre della eh, Svizzera Italiana onder leiding van eh, Alexander Verdernikov. Verdernikov, zo is het. We gaan weer terug naar de wat oudere muziek. In dit geval wederom de barok. En dit keer een stuk van Georg Friedrich Hendel. Componist van Duitse oorsprong. Die heel veel grote successen beleefde in Engeland. Tijdgenoot ook van Johan Sebastian Bach. De heren stierven in hetzelfde jaar, 1750. En er was nog een overeenkomst. Uh, namelijk beide heren werden op latere leeftijd blind. We gaan luisteren naar een stuk waar heel veel bewerkingen voor zijn. Onder andere voor Orgel. Ik mocht dat vroeger nooit spelen van mijn leraar. Hij vond het verschrikkelijk. Maar later, toen ik geen les meer had, heb ik het toch wel eens gedaan. Stiekem. Uh, het gaat om het beroemde Largo van Hendel. En dat heet officieel het Ombra Maifu. En het is een uh, aria uit de opera Cirque VI. Het wordt in dit geval uh, uitgevoerd door uh, Christina Pluhar, die ook het uh, uh, arrangement ervan maakte met het uh, uh, Varer Cebadus uh, Larpeggiata. Gaat u genieten. Mm. Thank you. Christina Pluhar is een theorboïste en harpiste. En een theorbo, dames en heren, dat is een, een heel antiek, klassiek instrument. Je ziet ze niet zo vaak. Het is een soort luid, moet je jezelf voorstellen. Maar dan met een ontzettende lange hals daaraan. Het is een heel groot instrument. En het werd eh, natuurlijk voornamelijk gebruikt in de baroktijd. Um, Christina Pluhar is tevens directrice van het Larpeggiata... dat is het orkest wat u net hoorde... in de begeleiding van het prachtige Largo van Hendel... oftewel Ombra Ma Vie. We gaan nu verder met een stuk dat iedereen kent. Je zou bijna zeggen, wie kent het niet? Um, want het is de serenade nummer 13 in uh, G majeur... K525. Als u dat nog niet zegt dan zegt u waarschijnlijk de bijtitel wel wat Eine Kleine Nachtmuziek. Daaruit deel 4 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het wordt gespeeld door het Camarata Nordica onder leiding van Terje Tonesen. Deel dus uit deze serenade van Wolfgang Amadeus Mozart. En wie kent dat stuk eigenlijk niet? Ik leerde het kind in ieder geval kennen als, nou, wat zal ik zijn geweest, een jaar of twaalf, dertien... dat ik het uh, als plaatje cadeau kreeg van mijn oma, een EP'tje dus. In de tijd stonden vier nummertjes op en dat was precies een Kleine Nachtmuziek. En ik heb het singeltje nog steeds, jawel, of het EP'tje natuurlijk. We gaan door met een andere componist die uh, als de zoon van Johan Sebastiaan Bach... en dat is natuurlijk Carl Philipp Emanuel... Van hem gaan we luisteren naar een rondo in E-majeur. WQ57 is het werknummer, het is daaruit deel 1. Het wordt eh, gespeeld door Miklas Spanyi en die speelt op een klaverzimbel. apart geluid, deze, dit instrument dat de voorloper was van de beroemde piano. Klaversymbol, cembalo wordt het ook wel genoemd, of in het Engels het harpsichord. En uh, het verschil voornamelijk tussen dit instrument en de piano is dat je op de piano, uh, daarom heet het ding ook zo, uh, hard en zacht kunt spelen, wat bij een uh, harpsichord of een klaversymbol veel moeilijker is. Want bij een piano is het, nou ja goed, als je de toets zacht aanslaat, dan klinkt die zacht. En als je hem hard aanslaat, dan klinkt die hard. Daarom is de oorspronkelijke naam van het instrument ook fortepiano, oftewel zacht en hard hard en zacht. Het instrument de piano werd uh, tussen 1698 en 1708 uitgevonden door meneer Cristofori. en uh, meneer Cristofori, die woonde in Florence in Italië. Zelfs uh, Johann Sebastian Bach heeft nog kennis gemaakt met dit instrument uh, en uh, Mozart met name componeerde al zijn Piano muziek op de vroege versie van de Forte piano. Maar dit was dus een klaversymbool. Uh, en muziek van Carl Philip Emanuel Bach. De zoon van. We gaan naar de symfonie nummer 3, opus 52. Uh, lofgezang heet dat ding, of lofgezang, kan ook. Deel 5 daaruit, het Andante Ich Harte Es Herm. Het is uh, gecomponeerd door Felix Mendel Mendelssohn. Het wordt uh, uitgevoerd door Lucy Crow. Uh, Jorgita Ambanonite, dat is een hele moeilijke naam, Adamonite moet ik zeggen. In samenwerking met het London Symphony Orchestra onder leiding van John... Elliot Gardiner. Wat is er toch een feest om dit soort programma's te mogen maken? Je komt zo af en toe weer eens hele nieuwe dingen tegen. Want je moet natuurlijk gewoon in de klassieken duiken en dat is fijn. Uh, we gaan eruit met uh, het laatste stuk, de Chant d'Automne. En dat is een herfstlied. Jawel. Nou, dat past wel in deze tijd, zou ik zeggen. Opus 5, nummer 1. Het is een arrangement voor cello en piano. Van, uh, en het stuk is geschreven door Gabriel Fouret. Het wordt uitgevoerd door uh, Therese Ryan, die speelt cello. En Francine Chabot, en die speelt piano. Dit was CFM Klassiek voor deze zondag. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.